Kruibeken informeert. Een programma met informatie over de gemeente Kruibeken. Welkom, welkom beste luisteraar in deel 2 van Kruijbeke informeert. Het magazine op je radio met informatie over het lokaal bestuur van Kruijbeke. Want wat mag je nog verwachten in dit uur? Wel, we hebben nog nieuws over de Ronde van Vlaanderen, over het uh, toeristisch magazine van Kruijbeke, over de raadszittingen van de gemeenteraad, over de barbiergidsen die weer gaan wandelen, over een super interessante tentoonstelling in de en over de lenteschoolmaak in heel onze gemeente. En daar blijft het niet bij natuurlijk, want er zit in deze kruiweken informeert ook nog heel wat muziek. Radio Barbie, Radio Barbie, Radio Barbie, Radio Barbie. Het is eindelijk weer zover. De Ronde van Vlaanderen komt dit weekend weer door Kruibeke. En alle wielerliefhebbers die zijn natuurlijk paraat om te supporteren tijdens de doortocht door onze gemeente. En daar waar het vroeger een zeer korte passage was, blijft het peloton dit jaar heel wat langer op het grondgebied van Kruibeke. We krijgen morgen vroeg omstreeks 10 uur de renners al binnen vanuit Zwijndrecht via de Burgstraat. En zij doorkruisen dan de hele Gewestweg door de Langestraat, de Baselstraat, de Kruibekenstraat, de Roepelmondestraat, de Nieuwe Baan. En dan via de Daalstraat naar de Hoogstraat om dan uiteindelijk via de herbaan richting Haasdonk te gaan. Je kan dat volgen via de televisie, maar je kan natuurlijk ook, ook even een, een kijkje gaan nemen langs het parcours hou er wel rekening mee dat ongeveer vanaf half tien... het hele traject door de politie zal worden afgesloten. En vanaf dan is er natuurlijk geen doorkomen meer aan. Wees dus op tijd als je wil gaan kijken. En de meeste mensen die kunnen dat misschien beter te voeten. Want het is uh, waarschijnlijk nog een schone wandeling ook. En hoe minder auto's er op de weg zijn, hoe beter dat, dat is. En wil je alles graag in detail nog eens nalezen... kijk dan maar even op de website van de gemeente Kruijbeke. krachtwerk kraftwerk mocht het dan wel hebben over de Tour de France in dit liedje. Het is wel degelijk de Ronde van Vlaanderen die hier morgen voorbij komt. En van het lokaal bestuur kregen we de aankondiging dat vanaf nu de raadszittingen terug publiek in levende lijven mogen worden bijgewoond. En opwille van de coronamaatregelen is dat zeer lang niet mogelijk geweest, maar nu kan het terug. De zittingen die gaan niet meer door in Kasteel Wissekerken, omdat daar restauratiewerken aan de gang zijn... En daarom worden ze nu tijdelijk in het ontmoetingscentrum De Brouwerij in Kruijbeke georganiseerd. Het zijn vergaderingen die iedere inwoner van Kruijbeke kunnen interesseren. En we horen even een klein stukje van de bijeenkomst van 21 februari jongstleden. Goedenavond iedereen. Ondertussen is de stream gestart. En kunnen wij ook aanvangen met een agenda van de gemeenteraad. Voordat we met die agenda Aanvangen wou ik eerst nog graag een mededeling doen dat we de bevestiging gekregen hebben van de deputatie dat Chris Klaasens verkozen is in de politieraad en dat dat dossier helemaal rond en in orde is. Dan starten we nu met de openbare zitting. Dan heb ik het eerste punt van de agenda, dit is het verslag van de vorige zitting. En daar zijn een aantal... Um, Christophe heeft daar, graag, heeft daar het woord gevraagd. Christophe, ik geef u graag het woord ja dat was in verband ja dat was in verband. over de nobbies de christophe en de Borch, van de, Borch, van de, Borch, over de er zit wel ik veel ik echo wel veel echo zit er bij mij veel echo ja zoals jij ja Saskia, ik denk het wel, wel. dan gaan we iets proberen als jij je micro uitzet ik zit hier helemaal alleen dus ja maar dat maakt niet uit kan je het proberen christophe doet ondertussen gerust uw ding oké okay, is goed ja dank je wel voor de datum van de volgende gemeenteraadszitting... verwijzen we je graag door naar de website van de gemeente Kruijbeke. Want het wordt dus een zitting die je live kan meemaken... maar ook nog te volgen is via de livestream op de website. Ik zag Turken aan de Schelden... Marokkaan in de stad van Gent. En ik hoorde op de markt van Brussel... Algerijn met een vreemd accent. In keuren Chinezen maarer uit Pakistan in Londen schikser India, de welen in de talbandan Ik zag naakt Amazone-Indianen, ik zag het Noord-Canada En het Lubumbashi kwam de de prinses uit Zwarte Afrika Ik zag bandus in ons cafeetje, ik zag zulus op de tram Ik zag toetsies dansen en springen en op den tamtam Ik zag Egyptische matrozen in de haven van Rotterdam. Ik zag Portugese Joden in de winkels van Amsterdam. Ik zag Inkas in Oostende, Chilenen op het Brukse Zand. Dat speelde zingen een orkestje van een volk zonder vaderland. Van moeder Aarde op charango en magmolen. Ze roepen en zingen aan ons deuren. Doet op een bange blanke man. Doet op een bange blanke man. Doet op een bange blanke man. Met Willem Vermanderen en de bange blanke man hoorden we zojuist muziek van eigen bodem. Maar ook het internationale talent gaan we niet uit de weg. De Britse Adele is volgende maand op 5 mei jarig en ze bracht eind vorig jaar nog een succesvolle single op de markt. Het is een uitdrukking die we allemaal af en toe wel eens durven zeggen. Oh my god. show. Chat Oh In Kruijbeke. Het is vandaag de dag al heel gewoon om alle informatie die je nodig hebt te gaan opzoeken via het internet. Maar ja, af en toe is het ook wel eens leuk om nog eens informatie te krijgen die je tastbaar op papier kan lezen. Het magazine Uit in Kruijbeke is daarom recent nog maar eens vernieuwd. Het is een, een hele mooie moderne uitgave geworden met daarin al het lekkers, het moois en het verrassends dat binnen onze gemeente te ontdekken valt. En je kan jouw gratis exemplaar gaan afhalen in het gemeentehuis of in de toeristische hotspots in Krijbeke. En ja, wie het niet kan laten om alles via het internet op te zoeken, je vindt het toeristisch magazine ook nog via de website van de gemeente Krijbeke. I can show you how We hebben straks ook nog wat te vertellen over de barbiergidsen, over een tentoonstelling in Ruppelmonde die je kan gaan bekijken en over de lentepoets in de gemeente Kruijbeke. Maar vooraleer we daaraan toe zijn, hebben we eerst nog Billy Joel.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 met de barbiergidsen in Kruijbeke. Er zijn dagen dat je het niet zou zeggen, maar de lente is wel degelijk in het land. Met of zonder zon, maar de natuur wordt altijd maar groener. Het leven ontwaakt in onze tuin en in onze polder. De barbiergidsen die willen je graag meenemen op ontdekkingstocht om te kijken of het alleen maar groene tinten zijn. Misschien zit er vandaag ook wel al eens een ander kleurtje bij. En waar komt al dat groen dan vandaan? En zijn het alleen maar planten die in actie geschoten zijn? Je kan het allemaal te weten komen als je mee gaat wandelen met de barbiergidsen. Maar let op, die wandeling die is morgen al. Smorgens dan ga je supporteren voor de Ronde van Vlaanderen en s middags kan je gaan wandelen van 2 tot 4 uur. De start van de wandeling die is aan de sporthal de Dulpop in Basel. En je doet best stevige stapschoenen aan en honden aan de leiband die zijn welkom. De wandeling die is jammer genoeg niet geschikt voor rolstoelgebruikers en grote kinderwagens. En wat ook is meegenomen, de wandeling is helemaal gratis. Radio Barbie, Radio Barbie, Radio Barbie, Radio Barbie, Radio Barbie. Barbie. Wanneer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 I'm leaving you for the last time, baby You think you're loving, but you don't love me I've been confused out of my mind lately You think you're loving, but I want to be free Baby, you've...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 geïnformeerd. Dat wij voor mekaar gemaakt zijn, weten we al langer dan vandaag. Zelfs als het ambra's is, zien we elkaar nog graag, zullen we aan de dan spelen we kampioen want ik hoor bij jou trouwens en daarbij jij ook absoluut bij mij bij mij omdat de geen doctoraatstudies te doen Dat is zoals de zee nat is En grasvrij wel altijd groen. Mag ik ooit je koning worden En jij mijn koningin Dat lijkt me het einde Maar het is eigenlijk maar een again van Hilde Schuurmans in het stadhuis van Ruppelmonde. Sinds 1996 schrijft en illustreert de Ruppelmondse Hilde Schuurmans prentenboeken voor kinderen. En ze volgde daarvoor een opleiding aan het Sint-Lucas-instituut in Antwerpen. Haar eerste prentenboek, dat was Plotter wil niet zwemmen. En dat boek dat kan je trouwens ook ontlenen in de bibliotheek van Kruibeke. En nadien volgden nog verschillende kinderboeken, die ondertussen ook al vertaald zijn. En als je naar haar tekeningen kijkt, dan valt het vooral op dat ze zachte pasteltinten gebruikt en dat ze heel graag dieren met menselijke trekjes tekent. Het was dus hoog tijd om haar werk eens in Ruppelmonde zelf aan het grote publiek te tonen. De tentoonstelling in het stadhuis van Ruppelmonde die loopt ondertussen al sinds 19 maart. En dit weekend is dus je laatste kans. Zo dadelijk, om 2 uur gaan de deuren daar open tot 5 uur vanmiddag en morgen kan het ook nog, tussen 2 en 5 uur in de namiddag. Je hoeft niks te betalen om binnen te mogen. Dit is Radio Barbier. Zorg mee voor een kraak met kruibeken. Doe mee aan de lentepoets. Mijn grootmoeder deed het al, mijn moeder deed het en ook bij ons thuis doen we het. De lente schoonmaak En zo aan het begin van de lente dan, dan begint het bij de meeste mensen toch wel te kriebelen en dan willen we ons huisje graag aan de kant hebben. Maar niet alleen ons huisje, ook onze omgeving kan best een poetsbeurt gebruiken. Op 30 april, dat is een zaterdag, dan daagt het lokaal bestuur van Kruijbeke je uit om met alle inwoners van onze gemeente, onze woonomgeving eens flink onder handen te nemen. En wat kan je dan zoal doen? Je kan bijvoorbeeld je voetpad of de goot voor je huis eens flink poetsen. En doe dat dan misschien ook wel eens voor de buren, als die wat slechter te been zijn. Je kan wat leuke bloemen of planten voor je gevel plaatsen. Je kan zwerfvuil in je straat oprapen en in je vuilniscontainer steken. Kortom, ja, je kan van alles doen om je omgeving proper te maken. En zo wordt heel Krijbeke een nette gemeente waar het aangenaam is om te wonen. En je hoeft dat trouwens niet voor niets te doen. Als je op voorhand je bij de gemeente inschrijft, dan krijg je op zaterdag 30 april in de Pastorijtuin in Basel nog een fijne beloning. En wil je wat meer informatie over hoe alles nu praktisch georganiseerd wordt, kijk dan zeker even op de website van de gemeente Kruijbeke. Radio Barbie Radio Barbie Deze aflevering van Kruijbeke informeert zit er ondertussen helemaal op. Je hoorde de afgelopen twee uur informatie die je aangeboden wordt door het lokaal bestuur van Kruijbeke. Dit programma is er terug op zaterdag 7 mei en dan zullen Leo en Niki terug de presentatie verzorgen. Voor wat mij betreft duurt het niet zo lang. Straks om zes uur zit ik terug in je radio met een uurtje bompa belpop. We hebben dan weer heel wat fijne muziek uitgezocht, allemaal gemaakt in ons eigen Belgelandje. Straks dus om zes uur na de muziekmozaïek. En zo dadelijk, dan, dan zal je merken dat Kruibeeken leeft. Ons zaterdagmiddagprogramma met Martin en Chief. Nog heel veel plezier en graag tot straks. Ciao! Radio Barbie, Radio Barbie, Radio